Job met het NOS Journaal. Het CDA is nog niet tevreden met de belastingvoorstellen van het kabinet. CDA-leider Buma staat achter het idee om 5 miljard euro aan lastenverlichting te bieden. Maar hij vindt dat het kabinet meer moet doen voor eenverdieners, voor ouderen en voor mensen met een klein vermogen. Het CDA houdt vandaag in Utrecht zijn najaarscongres. Het kabinet heeft de steun van het CDA nodig om de belastingplannen door de Eerste Kamer te loodsen. Premier Rutte zei gisteren dat het een blamage voor de politiek zou zijn als het belastingplan volgende week wordt verworpen. In Singapore hebben de presidenten van China en Taiwan elkaar voor het eerst in 66 jaar de hand geschud. Het historische moment duurde 70 seconden. Zo'n 600 journalisten waren er getuigen van. Taiwan scheidde zich in 1949 af van het communistische China. Sindsdien beschouwt China het land als een afvallige provincie. De beide presidenten spraken in Singapore de hoop uit dat China en Taiwan hun conflict vervangen door een vreedzame dialoog. In augustus is een Brits vliegtuig bijna geraakt door een raket in de buurt van de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Volgens Britse media kon de piloot het projectiel Ternauwernood ontwijken. Het vliegtuig van Thomson Airways is na het incident veilig geland in Sharm el-Sheikh. Er waren 189 passagiers aan boord. Volgens de Britse regering was het geen aanslag... maar een raket die is afgevuurd tijdens een oefening van het Egyptische leger. Reisorganisatie Corendon haalt vandaag met twee toestellen... gestrande Nederlandse toeristen op uit de Egyptische badplaatsen Hurgada en Marsa Alam. Het gaat om ruim 350 vakantiegangers. Corendon besloot gisteren om tot half december alle vluchten naar Egypte te schappen. Vanwege het neerstorten van de Russische Airbus vorige week in de Sinaï-woestijn. Er zijn sterke aanwijzingen dat het vliegtuig, dat in Sharm el-Sheikh was opgestegen, een bom aan boord had. Het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. In de loop van de ochtend hier en daar een spatje regen. In het zuidoosten blijft het droog. Het is opnieuw erg zacht, met temperaturen tussen 15 en 19 graden. Morgen droog en geregeld zon, dan wordt het rond 15 graden.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Zandvoort. We nu. Goedemorgen Zandvoort. Het is eindelijk een feit. Ik weet, ik ben volwassen. Ik moet nu op gaan passen met werk en geld en tijd. De jaren zijn voorbij, van luieren en leren. Onschuldig potverteren, beschonken zijn en blij. Ik heb een vrouw, een kind, een doel om voor te leven. Maar gisteren dacht ik even, waar is mijn beste vriend? Met wie ik in de tijd het leven attaqueerde. En Franse thema's leerde en met dezelfde spijt. Het meisje heb gekend. Dat onze harten roofde en zich daarna verloofde met een derde jaar student. Die jongen uit mijn klas, die ouder was in jaren en daardoor meer ervaren van wie dat boekje was. Dat later op een dag door vader werd gevonden, waarin die plaatjes stonden, waarop je alles zag. De vriend die alle pret. En zorgen met me deelden, de stoerheid die we speelden, de eerste sigaret. De eerste kuisseizoen, gekregen van een meisje, in ruil voor het waarvoor ze het wel wou doen. De vrienden uit die tijd, waar zijn ze nu gebleven, en soms denk ik wel even, raakte ik mezelf soms kwijt. Alleen te zien wat waar is, wat vriendschap voor elkaar is Terwijl je later vindt dat alles anders is Dan vroeger in je dromen, niets is er van gekomen Zo heb je je vergist Ook ik heb vroeg of laat dat liedje wel gezongen Van beste brave jongen, maar met een hart vol haat Waar zijn mijn vrienden heen? Die ik moeiteloos vertrouwde, op die ik dromen bouwde, ben nu helaas alleen. Omdat ik nu wel weet, je kunt op niemand bouwen, je kunt geen mens vertrouwen, dus droom ik maar. De... Een zeer goede morgen Zandvoort. Zandvoort 7 november 2015. Uh, Wij we zitten weer gezellig in Hotel Hoogland. Het begint een klein beetje te regenen achter ons. Um, We hebben weer een heel programma, maar eerst, wij hebben te danken Daniel Effers die uh, geholpen hebt om uh, op te bouwen met Casper uh, Gurdersen die de techniek gaat doen. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie G. Gerders zit naast mij, want die presenteert mede. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, ben Zonneveld. Uh, de koffie doet Yvonne Roosendaal en nou ja, wij presenteren dat. Ja. Uh, wat gaan we allemaal doen? Nou, ten eerste beginnen we met uh, een nieuw evenement in Zandvoort. En dat heet Culinair Rondje Zandvoort. En Christy Ganshoff zit al bij ons aan tafel en die gaat ons daar alles over vertellen. Lijkt me heel erg leuk. Uh, daarna komt uh, het huurdersplatform Zandvoort. Uh, die gaan iets vertellen. Teresa Mok en Dini van der Meijen, die... Uh, ...komen daarover. Hè. Ze willen een... <coughs> maar goed, daar ga ik nog niks over zeggen. Uh, wij <laughs> sluiten af, het eerste uur... ...met uh, dokterans uh, Lieselotte Jong. En zij gaat weer een nieuwe cursus kunstgeschiedenis uh, doen. Uh, met als onderwerp Dutch Design. Wij zijn zeer benieuwd. Dan gaan wij het uh, tweede uur beginnen met uh, de wethouder Tjallik. Uh, Die gaat over van alles en nog wat uh, praten. Maar allereerst willen wij even kort met haar praten... ...over de gang van zaken met de opvang van vluchtelingen. Ja. Dan in datzelfde blokje, eigenlijk twee blokjes, komt Hans Hoogendoorn en die gaat ons bijpraten over bedrijventuin Noord. En ook een beetje over de ambtelijke samenwerking en meer van dat soort dingetjes. En als afsluiter komt Lana Lemmers, directeur van de VVV, ons vertellen over het 50 plus weekend. Ik heb net de tas opgehaald en Spannend. de mensen staan al in de rij. <laughs> Spannend. Goed, uh, Christy, welkom Dankjewel. en goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Als ik culinair weghaal, zie ik een rondje Zandvoort en dan zie ik allemaal mensen van de kroeg naar kroeg lopen. <laughs> dat was vorige week, was heel uh, was leuk. Bestel, he? Was leuk om te zien. Maar ja. nu gaan we een culinair rondje Zandvoort doen. Ik heb de flyer gelezen. En ja. um, we gaan over een aantal restaurants. En hoeveel restaurants zijn dat? Nou, het is een beetje vergelijkbaar met uh, het rondje van ja, vorige week, ja. maar dan op culinair gebied. Dus je gaat van restaurant naar restaurant. Er doen acht restaurants mee: ja. Siso <coughs> Lounge, uh, um, Proeflokaal De Meester, Filoxenia, uh, Brasserie Zin, Café Neuf, Grand Café XL, Brasserie Het Zand. En app en vloed. Nou, dat ja. is leuk. Leuk. Uh... Ja, en er zijn dus verschillende groepen. Mensen hebben zich aangemeld en die starten bij een van die acht restaurants. Ja. En die krijgen daar een hapje en een drankje. En dan lopen ze door naar het volgende en dan krijgen ze weer wat lekkers. En, en dat is kunnen... dat in de een hele middag of een dag? Dus tussen twaalf, ze starten om twaalf uur. En ja. De bedoeling is dat ze om een uur of vijf uh, eindigen. En is dat acht Je kan ja. alle restaurants aandoen en dan krijg je overal iets kleins te ja. eten. Ja. Precies. En overal een drankje bij ook dan, een drankje dan ook. Erbij. Oh, dat, ja. dus je krijgt acht drankjes. Ja. Oh. Je, kan ook, je, kan ook. je mag gewoon geen glas water Maar ja, Precies, ja. je mag ook een glas water bij. Ja, je hoeft ook een mee. meer te bestellen. Nee, oké, okay, oké. Okay. Nee. Nou, nee, het meeste is het een glaasje wijn erbij. En ja, het is ja. gewoon een hele leuke manier om een keer in een restaurant te komen waar je nog nooit geweest bent. Nee, dat bent. is zeker waar. Ja. Je gaat niet snel ergens naar binnen ja. of minder snel als je er nog nooit geweest bent. En nu kun je even naar binnen, je proeft de sfeer, je kunt even naar de kaart kijken. En dan denk je, oh dat is leuk, Hier kom ik nog een keer terug. Ja, en, en, en, op wiens, is, ja. en wiens initiatief is dat uh, genomen? Van de restaurant zelf? Of? Nee, ik heb het genomen. Ja, ik ben, uh, goed uh, Ik goed organiseer veel ja. wijncursus en wijnproeverijen en uh, workshops. En ik heb een paar keer deelgenomen aan wijn- en spijswandelingen elders in het land. Ja, in Haarlem doen ze het ook vaak, ja. hè? En ik dacht, nou, dat moet toch ook in Zandvoort ja, kunnen. Ja. En toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon zelf regelen. Uh, jij uh, doet in wijnen en zo, hè? Lever jij de wijnen voor deze uh, nee, rondgang deze of doen zij hun eigen wijn? Ja, de meesten zijn gebonden aan een vaste leverancier. Ja, dus ze doen dus gewoon de, hun, dat eigen... Ze ook, uh, ja. hun eigen wijn. Dan ja. moeten ze ook hun eigen wijn doen. Um, Waar moet ik bij denken uh, als ik zo tussen 12 en 5 rondloop aan, aan wat voor soort hapjes? Wat voor soort ik, ik dacht, Toen ik het las, toen dacht ja, ik bij mezelf van nou ik begin met een voorgerecht en ja. een tussengerecht en uiteindelijk dus ik zit ik dan bij vol. de laatste aan mijn dessert. Maar dat heb ik dus helemaal verkeerd. Nee, het is ja, de restaurants bepalen zelf wat ze, wat ze gaan oh, serveren okay. en omdat iedereen op een, bij een ander restaurant begint en ook bij een ander restaurant eindigt is het niet zo dat je bij de laatste toetje hebt zeg maar. Dus dat zouden ze zelf nog in kunnen vullen. Maar... Je moet denken aan een, aan een kaasfondue, aan een, een wildgerechtje, aan een, een hapje met en zwijn. dat soort dingetjes. Oh. Dus gewoon kleine een lekkere. je ook culinair zand voor het idee? Zeg maar. Ja, het is toch iets. Uh, ja. De restaurants ja. willen laten zien wat ze ja. kunnen en wat zij in huis hebben. Dus ze doen allemaal hun best om daar iets, uh, iets speciaals ja. Ja. van te maken. En hebben mensen zich al daarvoor opge uh, ja. opgegeven? Maar ja. kun je, je er nog even opgeven? opgeven. Ja, is daar een maxi uh, max aan, uh, aan deelnemers of maakt dat niet uit? de nou, max natuurlijk... is wel de, uh, 240 deelnemers. 240? Ja. Het gedeelte erachter is 30. Dus per, 30 per. Eh, dat is. Dat ja, is dat dan, hè? Ja. ja. Want Want het zal dan het toch kleinste 240 restaurant. Moeten hebben. Ja. ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Het kleinste restaurant kan 30 personen uh, ja. huizen. Ja. Dus de groep ja. kan nooit groter zijn dan 30. Dus vandaar ja. het, dit aantal. Ja. Gaat ja. men ook echt als groep weg? Of kan je gewoon met z'n tweeën de wandeling, de wandeling doen? Ja, de bedoeling is juist om het per twee of per okay. vier of per zes te doen. Er komt natuurlijk bombastisch ja. over als we Ja, ja. ze je ook altijd. man binnen. Ja. Ja. Maar die gaan allemaal aan tafeltjes van twee, vier, okay. zes zitten. En die oh, worden ons de beurt ja. Uh, ja. uitgeserveerd. En als ze klaar zijn en er zin in hebben, dan staan ze op. En dan lopen je naar ze verder. de volgende. En als je ja. zegt, ik blijf nog tien minuten hmm. zitten, dan kan dat ook. Dan, kan okay. dan loop je ja. wat later ja, door. Ja. Toen jij uh, dit bedacht, hè, want dit soort dingen broeien, die komen niet uit de lucht vallen. Heb jij toen... Restaurants benaderd. Ja. En er staan er acht op. Hoe was de reactie van, van als je daar binnenkomt? Van luister, ik ben uh, dat van plan. Leuk. Ja, dat ja? leuk. Ja, allemaal uh, bijna artiesten toch? heel een erg erg enthousiast, enthousiast voor, voor ja. hun uh, restaurant. Ja. Ja. Oh ja, je moet het maar willen, want uh, ik weet dat één restaurant wat daar niet op staat, heeft uh, bijvoorbeeld een groep die ze niet wil hebben. En die zegt, jullie maken zoveel leren, waar willen jullie niet mee? Maar? Oh, nee. daar heb ik helemaal geen niks over gehoord. Maar dit is geen. Nee. Ja, geen ge die ge ja, die zijn er. Ja. Ja. Ja. Maar ze zijn dus allemaal enthousiast en, en dan krijg je dan terug wat ze gaan maken en dan maak jij het programma van... Ja, uh, ik heb van de meesten doorgegeven wat ze gaan maken uh -huh. en niet omdat ik het alvast naar buiten wil brengen wat uh -huh. ze gaan maken, want dat is een verrassing. Maar, maar ik, wil je... voor, ja. ik wil voorkomen dat je drie keer een soepje krijgt, zeg maar, juist, of drie juist, keer een toetje. Juist, ja. Dus dat is eigenlijk de enige reden waarom ik weet wat er hier en daar geserveerd wordt. Dus maar is, uh... jij krijgt dat binnen ja. en je ziet uh, drie keer soep, om het maar eens te ja. gebruiken. En dan zeg nou, bij één eetje soep, bij vier eet soep en bij acht eet soep en daartussen plakken wat, uh, wat in, dus jij hebt eigenlijk de kaart, de routekaart, de eetkaart in je hoofd zitten. Ja. En uh, dat, dat klopt van alle restaurants uit, want je moet natuurlijk van elk startpunt moet je beginnen. Ja, nee, dat komt, dat dat komt hele, helemaal hele goed. Ja, nee, dat komt helemaal goed. Ze hebben allemaal hele leuke gerechtjes bedacht en uh, mooie wijnen erbij uitgezocht. Uh, ja, het een Je hebt er acht benaderd. Ja. Mm -hmm. is, is dat je startpunt of is dat ook je eindpunt? Nee, ik heb gezegd dus we mogen er mogen maximaal acht mee doen. is dus ook je eindpunt. Ja. Dan is het nog ja. te doen, hè? Ook. Ja. Ja. ja. Dus ik heb een heleboel restaurants uh, benaderd en uh, hun verteld dat ik van plan was. Ik heb ze informatie toegestuurd oh, en ja. ik heb gezegd: Nou, als je mee wilt doen, dan moet je je melden ja. voor uh, 1 oktober, geloof ik, voor 15 oktober. En de eerste acht die zich melden, die doen dit jaar mee. Heb en je en mee dan deze acht? Ja, ik ja. heb meer dan acht. Ja. Ja. En uh, roepen die dan, uh, ik wil volgend jaar? Ja. Ja, dus ja natuurlijk. Is... Ja, ja. Gerry trekt het vergelijking met Curie Sandwoord en ja, die, heeft, die ja. had ook een wachtlijst. Ja, ja. En die doen dan ook, als je, je wil heel graag meedoen, helaas uh, zit vol. Ja. dus die mogen dan volgend jaar als weer. eerste inschrijven en ja. daarna worden ze uit al goed gehaald. Ja, ja. Oh, en het is ook hebben... leuk ja, voor de restaurants ook. Hè? Die, ja. die krijgen dan <coughs> toch, hè, ook nu ook in die winterperiode, ja. wat het wat rustiger wordt en zo. Ja, daarom hebben we en, ook voor deze periode ja. gekozen. En dan denken ja. ze, hé, hey, dat is wel leuk, want dan gaan we daar een keertje naartoe. Ja, we willen het een rustige periode doen in het dorp. Ik moet eerlijk zeggen, even vergeten dat een goed heilige man die dag aankwam. Dus dat is zo rustig, is het niet in het dorp. Maar goed. Dat is wel leuk voor de wandeling natuurlijk. Ja, ja dat ja, is ja. Je kan er één bij doen, dan kan je pepernoot uit. ja. En dan is er nog de vraag, wat kost het? 49,50. Nou, dat is niet veel, hè? Nee, als je acht gerechtjes en acht... is is een, een heel mooie prijs. Met, nee. Uh, mooie prijs. Nee, je ja. moet het echt zien als de restaurants die uh, ja, hun eigen restaurant gaan promoten... en daar ja. ook in willen investeren door iets goeds te zetten. Uh, hij, ja. hij gaat zeker al door, want uh, er zijn al... Hoeveel deelnemers zijn er al? Er zijn nu al 90 deelnemers. 90 deelnemers, ja, dat is al heel wat. Als je nou mee wil doen, hè? Mm -hmm. uh, uh, moet ik dan ergens naar een restaurant toe, een van die acht restaurants? Ik kan naar een toe, van die acht. En dan acht... zeggen: Ik wil bij jou starten? Ja, dat kan. Je kan bij een van die resta acht restaurants oh, kun je uh, uh, uh, kopen. En mm -hmm. je eindigt dan bij het restaurant waar je een kaartje gekocht hebt. Okay. Maar je kan ook via de website, www.wijnanzee.net. En dan uh, deel ik je in. Ja, we proberen om de groep een beetje van gelijke grootte te houden. Dus als je zegt: van: Nou, maakt mij niet uit. dan... Uh, maakt niet uit welke groep ik zit, dan word je ingedeeld door Christy Gansner. Okay, ja. En uh, om het even samen te vatten is dat volgende week zondag 15 november van 12 tot 5. Je wordt ontvangen in een restaurant en je gaat of met z'n tweeën of met z'n vier, of met z'n zes een rondje lopen. Langs Siso Lounge, Spijslokaal De Meester, Philoxenia Grieks restaurant, Brasserijzin, Restaurant Neuf... Grand Café XL, restaurant Het Zand en restaurant App Vloed. En daar krijg je van alles te eten en te drinken. Ja. En je kan ook nog even kijken op www.wijnaanzee.net. En ja, dan vind goed. je de rest van de informatie. Ja, zeker. Um, ik weet er genoeg van. Ik vind het hartstikke leuk. Christy, ontzettend bedankt ja. voor je tijd. En uh, nou, je hebt een negentig en we wachten met ja, spanning de af. Ik hoop zien Ja, ik denk dat ik wel uh, ga komen. Ja. Oké, okay, dankjewel. Ja. dankjewel. Dankjewel Vraag Christy. Hebben wij verhuisd. En er zitten twee uh, dames tegenover ons. En die zijn van het huurdersplatform Zandvoort. Teresa Mok en Dini van der Meijden. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, huurdersplatform Zandvoort is uh, tien jaar geleden of zo ontstaan. Tweeënhalf jaar Tweeënhalf jaar. Oké, okay, uh, want ik wil eigenlijk terug naar wat daarvoor was. De huurdersvereniging Zandvoort. Dat was uh, nog erger als Los Zand. Om het maar zacht uit te drukken. Geen idee. Want... Uh, Degene die in zijn flatje woonde, die zorgde voor zijn flatje en voor de rest was er weinig communicatie met de rest. Zeker niet met de woningbouwvereniging, en die heette toen nog heel anders. Je zit bedenkelijk te kijken, maar ik heb uh, uh, die informatie netjes opgezocht. Ja. Want daaruit is dit ontstaan? Nee. nee, nee Vertel nee, dan. Nee. Oh. Nee. Uh, Maarten Dijkstra was voorzitter van de Zandvoorts uh, huurdersvereniging. huurdersvereniging. Tijdens de EMM. Dat klopt, en die zocht en zocht, maar kon geen medewerking. Nee, dat ging, in die tijd ging dat goed. Slecht. Toen het overging naar de kei begonnen de problemen. Juist. Mm -hmm. uh, want de kei nou, accepteerde dat, die, cel, die uh, gaf geen medewerking. En daar begonnen de problemen. Het drukt het zacht uit. Ja, dat vind ik wel. Want ik weet dat Maarten Dijkstra en, en Consorten enorm hun best hebben gedaan. Dat is zo. De kei wilde maar met één huurdersvereniging voor alle huurders, ja, zowel in Amsterdam als in Zandvoort uh, werken. En dat was huurdersvereniging Arcade. Ja. En dat is de reden waarom Trees met een aantal andere mensen mm -hmm. in 2013 uh, het huurdersplatform Zandvoort heeft uh, opgericht. Mm -hmm. Daar was ik niet bij. Ik ben er pas later naar binnen getrokken. Als Huur, als huurster. Als, <lacht> ja, als iemand die misschien wel wat zou kunnen betekenen voor het huurdersplatform. Ja. Uh, die verhoudingen lagen al gespannen, want ze wilden dus niet met mensen uit Zandvoort los praten. Ja. Ze wilden als uh, uh, afdeling van arcade praten. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Want uh, je bent met een aantal zandvoerders, je huurt het platform op en dan moet je met Arcade gaan praten? Nee, nee, nee. nee. wij zijn uh, bij de Kei binnengekomen. Ja, okay. Jerry Kramer, ik zei de gek en daarna is Karel Simons erbij gekomen. Oh, ja. En dat heeft nogal wat... Uh, uh, Vergaderingen gekost voordat we serieus genomen werden. Nou, kan ik me voorstellen dat ze mij niet helemaal serieus nemen. Zullen inkomen. Maar twee, maar uiteraard. Twee en dat was natuurlijk een goede troef. En uh, toen bleek dus eigenlijk wel dat ze, er niet meer, uh, dat ze het niet meer konden tegenhouden. En er was een verschuiving binnen in het huurdersplatform. Mensen komen, mensen gaan. Maar er ontstond een vaste ploeg. Helaas is Carol natuurlijk uh, ja. ons ontvallen. Jerry kreeg druk met de provincie. Mm -hmm. En uh, gelukkig hebben we toen Lini... Uh, dat heeft Karl nog... Karl uh... heeft me ja. binnengehaald. Oh. Ja, Dat was naar aanleiding van het uh, gezamenlijk uh, passend wonen project. <kijkt> toen heeft Karl gevraagd, kan jij niet voor ons uh, iets gaan maar, uh, betekenen? Zie je dan al in het Arcade project? Nee, we zijn of onderdeel zijn we, van arcade. Zoals jij nu praat, hè? want je, je praat met de kei, dat liep niet lekker. Ja. Uh, wanneer zijn jullie bij die Arcade groep gekomen? Van begin af aan, hè. Ja, we, we hebben vijf. Maar nou, omdat je zegt we hebben eerst heel moeilijk met, met de kei Nou, te dat was er, toen Jerry en ik dat plan uh, mm -hmm. hadden. om weer een nieuwe vereniging mm -hmm. te, te beginnen. Ja, dan moet je wel on speaking terms komen met de regio-manager al hier. Dat is duidelijk. Mm -hmm. En toen dachten ja. we, we worden niet serieus genomen. En toen bleek dus ook dat we echt als arcade moesten gaan. met arcade. Maar wij vertelden ook aan, aan arcade <coughs> en aan de kei. ...dat Zandvoort niet te vergelijken is met Amsterdam. Nee. A, ah, heb je hier een ons-kent-ons-cultuur... ...wat hun natuurlijk ook vreemd uh, vonden, nieuwe medewerkers. En, uh, maar ja, goed, je hebt wel met de Amsterdamse wooncorporatie te maken. En nu zijn wij dus... ...wij vallen onder de paraplu van Arcade... En wij zijn afdeling Zandvoort. En we worden dus, okay. Okay, dus, uh, serieus genomen door de Kijkers. We zitten ook in bestuur nu bij Arcade. Van Arcade? Ja. ja wij zijn beide en, en lid van het algemeen bestuur in... Uh, hoeveel okay. uh, woningverenigingen zitten er in Arcade? Eén. Eén. Het is maar één. Is Twee dus eigenlijk. Nee, de, het is een huurderskoepel. Nee, het is... Uh, kan maar, Jullie zijn van Zandvoort. Ja. ja afdeling maar laai, Zandvoort. Ja. Hoeveel afdelingen zijn er dan? Er is ook uh, diemen... Uh, en men is van plan om uh, ook in Amsterdam uh, dus zeg maar op dezelfde manier te gaan werken zoals nu in, Am in Zandvoort ja. en in Diemen. Omdat het werken met uh, lokale groepen, en dat kan in Amsterdam natuurlijk door Amsterdam op te knippen. Ik ja. heb te weinig verstand mm -hmm. van Amsterdam om te zeggen. Maar oh ja, Amsterdam is hart uit buurten. Daarom, Amsterdam bestaat uit buurten. Dus men is bezig om dat op die manier te doen. En wij zijn dus redelijk zelfstandig. Als er formele beleidsstukken ondertekend moeten worden... dan moet Arcade mee ondertekenen. En ik onderteken ook. En een van de beleidsstukken die over een tijdje... of eigenlijk hebben wij... Uit zo lang geleden al een beleidstuk klaargemaakt mm -hmm. om uh, binnenkort te ondertekenen en dat is uh, de tijdelijke prestatieafspraken voor Zandvoort. Mm -hmm. Want op 1 januari lopen de prestatieafspraken tussen de kei en de gemeente af. Ja. En we hebben in samenspraak met de kei, gemeente en het huursplatform dus uh, die uh, verlengd. En die gaan we uh, ja, dat gaan we gewoon uh, regelen. Je hebt afspraken gemaakt die uh, lopen af. En die nee. ga je verlengen? Nee, nee, nee, nee. De afspraken zijn gemaakt door de ja? gemeente en de kei voor ja. 2013 en 2015. Ja, ja. Die lopen af op 1 januari 2016. Die zijn verlengd tot 1 juli 2016. Zijn, als je dat, uh, oh, er zit ja. een, een einde ja. tijd aan, aan die afspraken. Ja. Zijn de prestatieafspraken dan ook nagekomen? Want, niet overal. Dan vraag, want anders had je niet hoeven verlengen. We moesten verlengen omdat we op dit moment in een uh, groot proces zitten. De gemeente, de KEI en het huurdersplatform Zandvoort mm -hmm. hebben gezamenlijk een werkgroep. En die werkgroep gaat een visie voor Zandvoort maken. Mm -hmm. Een visie voor de volkshuisvesting voor de eerstkomende 5 à 10 jaar. Uh -huh. En dat moet in het kader van de woningwet. De nieuwe woningwet die 1 juli is ingegaan. En vandaar dat we dat, dat halen we dus niet voor nee. in januari. Nee. Dat, nee, dat, dat gaan, het het het gaan het het we niet redden. Nee. En vandaar dat we dus de oude Verlengen. hebben verlengd. Dat is een zaak. En heeft spiel er een gat. Ja, dat is En dan is vogelvrij. Ja, kunnen ze doen natuurlijk. Je zit er wel bovenop, hè? Dat je. Jij denkt dat ze dingen doen? Nou, ze hebben dingen gedaan. En als je niet oplet, want controle is het belangrijkste. Schijnt dat dan zo nodig te zijn bij deze bouwvereniging? Ja, wij zijn een dag door Zandvoort gegaan met drie leden. We hebben ook bij mensen aangebeld hoe lang de flats bijvoorbeeld leeg stonden. Mm. Ja, ja. Mensen weten toch wel een hoop van elkaar. Ja. Uh, we konden ook bijvoorbeeld zien dat er, uh, hoe de flats werden achtergelaten, niet wit. Uh, mm -hmm. Dus uh, daardoor kan je heel veel. En dat hebben we natuurlijk op tafel gelegd. Van ja, maar kijk, dat staat al twee jaar te koop. Hoe kan dat? Mm. En waarom staat het zo lang leeg? En, uh, en wat is dan hun antwoord? Nou. Nou, Wisselen, dat moeten ze he? nakijken. Ja, maar het is wel. Nou, zo... ik, ik, Nee, dat, dat moeten ik, ze ik daar na even kijken, nakijken. Maar wij ja. hebben het uh, op de agenda gezet. Mm -hmm. En dat betekent dat elk kwartaal over gesproken werd. En dat betekent ook dat de lijst die in eerste instantie door Tres en nog een aantal andere leden is mm. uh, opgesteld aanzienlijk is verminderd. De leegstand is dus afgenomen. Mm -hmm. Wat okay. we nu zien is dat de leegstand weer wat toeneemt. Dat heeft een aantal oorzaken. Dat heeft de regio-manager ook toegegeven. Dat heeft te maken met een groot verloop. Onder andere door de Sofieweg, Waardoor ja. veel woningen ja, ja, ja, ja, vrijgekomen zijn. En hij zei, ja, het is de keuze geweest. Of iets langer leegstaan. Of iemand anders aannemen. Nou, dat, dat is zijn Dat zijn, dat zijn voor jullie uh, uh, uh, valide argumenten? Ja. Zolang dat niet te lang duurt zijn het best valide argumenten. Maar wat wij nu graag willen in uh, de visie die gemaakt gaat worden. Is uh, de mening van de huurders. Want dat is uh, voor ons heel erg belangrijk. Daar wil ik zo ja. nog even naartoe Ik wil daar ook heel graag naartoe. Ja. Ja, dan, uh, <lacht> het <bruggetje. lacht> maar het ging mij er nog even om uh, over het contact met, uh, met, met de regiomanager. Ja. En hoe je met die man afspreekt. En, uh, ja. je, je krijgt zo'n lijst. En als zo'n lijst blijft, dan uh, komen de boze gezinnen. Maar in hij wordt kleiner. Dus. Ja, absoluut. Dus er zit vooruitgang in. Ja, ja er zit zeker voor aandacht helpt. Ja. En, en dan kan je je afvragen hoe het komt. Omdat wij aan de bellen hebben getrokken of wat dan ook. Maar ik hou dan altijd maar op aandacht helpt. En dat geldt voor veel Sowieso. Zaken. Nou, nou, hou het lekker ja. open, toch? Ja. Groen zeggen, wij hebben dat geregeld. Dat nee, zou dat, heel raar zijn ja, ik denk zijn ook natuurlijk. niet dat je het op die manier nee. moet, uh, moet brengen. Um, de woningwet is veranderd. Dat gaat een, een en ander... Uh, Heel veel veranderen, daar gaan we niet op in. Want ik heb daar met een ander over gesproken. Het is ongeveer zo'n berg wat er gaat ja, Dat zou ik ja. ook niet doen, dat is heel veel maar, informatie. Maar um, om, om daarop in te spelen, wil je weten wat uh, er leeft. Dus vandaar dat jullie als uh, huurdersplatform Zandvoort een eigen enquête gaan houden. Ja, opgesteld door de Woonbond. In samenwerking okay, met als... Ja, oké, okay, maar uh, geënt op Zandvoort? Absoluut, ja. helemaal geënt op Zandvoort. En vandaag krijgen alle huurders van de Kei de brief. In de brievenbus. Okay. En wat staat er in die brief? In die brief staat. Je hoeft hem niet voor te lezen, als ja, je hem kan samenvatten, dan. Dat het niet. Want, het is een uitnodiging. Wat, wat, ja. Het is een uitnodiging en een kleine uitleg. Het is een kleine uitleg dat wij bezig zijn met te kijken wat Zandvoort nodig heeft de eerste vijf à tien jaar. Ja. op het gebied van volkshuisvesting. En wij als huurdersplatform willen dus de mening over een aantal zaken van de huurders weten. Die is naar ja. mijn mening al nooit gevraagd. Wij vinden dat nodig, want wij willen gewoon wat ruggesteun van onze huurders hebben. Ja. Zodat we ook zaken kunnen inbrengen die voor de huurders van belang zijn. Dat is, dat is eigenlijk de uitnodiging. Ja. En wij willen een grote respons. Ja. De uitnodiging komt per brief en ja. de enquête wordt uh, online ingevuld? Of kan men ook met papier werken? Nee, de enquête is online en dat heeft te maken met de snellere verwerkingstijd. Anders duurt het veel te lang voordat wij gegevens hebben die wij kunnen gebruiken in de trajecten waar we zitten. Maar we hebben wel uh, een aantal uh, hulpmiddelen uh, mensen kunnen als ze geen computer hebben bij de bibliotheek terecht. Wel, en, oh, ja, tuurlijk, ja, ja. en op donderdag 12 november. Donderdag, 12 november <coughs> tussen 10 en 12 ja. zitten er drie medewerkers van het huurdersplatform in het pluspunt met laptops okay. om uh, de mensen te helpen ja. met het ja, uh, ja, Ik wou nog even die... vragen, ja, uh, ja. Wie, wie, uh, onder wie is het verspreid eigenlijk deze enquête? Alle huurders van de kei. En waar, wat zijn alle huurders? Waar ik waar Zandvoort, moet dan, waar 2400 woningen. Uh, uh, ja. ja. En is dat voornamelijk okay. in Noord of is dat ook in de rest van Zandvoort? Is zeker ook in de rest van Zandvoort. Denk ja? okay. aan de Noorderstraat, agneta ja? okay. uh, Kruisstraat, Kruisstraat ja? Rozenobelstraat, Koningsstraat, Halbermastraat, uh, straat Vierend... Ja. david ja. Okay. ja. Er zijn uh, verspreid over, oh, ja, iedereen denkt Noord. Nou ja, nee, daar douw ik het maar even Maar het was goed om te zeggen vragen. dat ook in het centrum ja, ja. Uh, genoeg genoeg ja, hoor. de kei. Ik wil ik, ik, ik, ik, nog steeds EMM zeggen. Maar. Ja, maar nee, dat, nee, mag, ja. Hoor. <laughs> nee, dat mag niet meer. Maar ja. nee, dat mag niet meer. daar zit er zo in. Ik vond nog een oud-lidmaatschapkaartje van AMM. Ja, ik ja. vond um, nog een oud-aandeel. Ja. ja, mooi hè. Oh, ja. ja. Je moest lid worden, anders kon je nooit ja, iets anders wonen. Ja. Um, even kort over de enquête. Wat wil je in grote lijnen weten van mensen? We willen je weten... kan heel, heel, heel, heel simpel ja. zeggen hoe bevalt het in jouw woonwijk. Nee. Je kan ook heel simpel zeggen uh, wat wil je veranderen. Wat is een beetje de, de lijn die je wil weten? We willen weten uh, of mensen tevreden zijn met hun woning. Maar dat is dan een wat algemene vraag. We vragen of er vocht is. We vragen of er tocht is. We mm -hmm. vragen naar duurzaamheid. Mm -hmm. We vragen of mensen bereid zijn om iets meer te betalen aan huur. Waardoor ze meer energiekosten kunnen besparen. We vragen ook dat zijn is in de vorm van stellingen of mensen voor of tegen de verkoop zijn... van sociale huurwoningen in Zandvoort. Mm -hmm. Daar zijn we toch wel benieuwd naar. Maar we vragen ook of mensen wel vinden... dat een sociale huurwoning verkocht moet kunnen worden aan de huurder. Ja. Het, zijn natuurlijk, uh, ja. het is altijd de vraag van... de een zal men waarschijnlijk niet willen... maar als men mm -hmm. hem zelf kan kopen, misschien wel. Nou, dus vandaar dat we toch wel wat wisselende vragen hebben gesteld. Die, die actie over je eigen huis kopen is natuurlijk al geweest in Zandvoort. Of die loopt nog steeds? Die uh, loopt, loopt nu niet, niet meer. meer, nee. Dat nee, nee. is het, vorig jaar of zo, twee jaar geleden? Het is een aantal. Een in, in, nee, nee. Uh, in, in, uh, in de Leeuwerikestraat en ja, die, die hele buurt In het Tranendal ja. uh, was nee, dat. Nee, ook in Noord? Noord ook. Oké, okay. ja. Maar, op maar dit dat is dus af? Ja, maar op dit okay. moment mag de Kei geen woningen meer verkopen. Op een één, misschien twee woningen nog. Zij heeft in de prestatieafspraken staan dat ze de 66 mocht verkopen... Mm -hmm. Tussen 2013 en 2015. En dat gaat ze halen. Dus dat okay. betekent dat het nu binnenkort Alles stop staat. Nee. Ja. Dan moet er weer geïnvesteerd worden. Want <laughs> je moet toch okay. geld hebben om, uh, ja. om dingen te doen. En dat is ook de reden waarom ze die huizen verkopen. Um, als ik nu invul, ik ben niet tevreden. Krijg ik dan een hokje te zien uh, waarmee uh, zouden wij u kunnen helpen? Nee, nee, nee. Als dus het is, niet... het is gewoon een stelling, ik ben ontevreden? Nee, het is niet een stelling, uh, ik ben ontevreden. Ik heb hier de vragen even voor ja, ja. mijn neus gezet, want dat ja. vind ik wel wat makkelijker. Ik heb vanochtend trouwens even getest, hè, want ik ben dan altijd wel benieuwd of, die, <laughs> of, het werkt. of het werkt. Dus ik heb de link inderdaad getest. En ik heb de eerste, misschien de eerste, misschien de tweede enquête ingevuld. Um, even kijken. Nou, men vraagt wat de hoogte van de huur is ten opzichte van de kwaliteit van de woning. En of je de servicekosten te hoog vindt voor dat wat je ervoor krijgt. En uiteraard als mensen dat te hoog vinden of te laag. Kunnen we dat niet veranderen. Dat zijn mm -hmm. toch beleidszaken. <coughs> ook... Weten de mensen ook inhoudelijk wat de servicekosten inhouden dan. Want uh, je kan wel roepen ik vind ze te hoog. Maar dan moet je ook weten, uh, ik betaal zoveel voor de schoonmaak, ik betaal zoveel voor de wat er allemaal in zit. Al ja, dat staat in. Dat in, dat staat algemeen, in, dat staat in de contracten. Ja, ja dat, dat ja. weten ze. Ja, dat staat in de contracten. <tankt> okay. En als mensen het niet weten, dan uh, kunnen ze eventueel bij hun bewonerscommissie uh, die bij hun werkzaam is of ja. bij ons wel okay. even vragen wat daarin zit. Maar over het algemeen. We het, het is natuurlijk helemaal om te roepen van ik vind u het ook. Ja, dat is heel makkelijk. Dat is heel makkelijk. Ja, en ik vind mijn woning niet uh, ja. mooi. Ja. Uh, maar het gaat erom dat je aan kan geven wat er waarom? dan niet is. Nou, daarom vraag ik ook, is er daar ja. ook een waarom bij? Uh, je kan op heel veel vragen een toelichting geven. Ja. Noem nog eens een paar uh, uh, in echt steekhouders met vragen. Dus nou, een aantal, ik heb hier dus de stellingen voor mijn neus ja. gezet. En één was, is in Zandvoort zijn te weinig sociale huurwoningen. Mensen tot 30 jaar hebben te weinig kans om een geschikte huurwoning te vinden in Zandvoort. En dan kan je dus ja of nee en in allerlei variaties invullen. Eens en oneens zijn geloof ik de gradaties. In Zandvoort zijn voldoende huurwoningen beschikbaar voor ouderen. In Zandvoort zijn te weinig voorzieningen voor ouderen. De verkoop van sociale huurwoningen in Zandvoort moet stoppen. In Zandvoort moeten meer huurwoningen komen voor jonge gezinnen. Huurders van een sociale huurwoning moeten nu <coughs> woning kunnen kopen. Dat zijn dus de stellingen waarmee je ja. Ja. kan aangeven ons oneens of eens met een aantal gradaties. Eentje, eentje valt mij op. Ja. Uh, zijn er voldoende voorzieningen voor ouderen? Ja. Uh, stel nou dat iedereen uh, nee zegt. Ja. Kan je dan bij de kei aankomen van luister dit komt uit onze enquête. Onderzoek nou eens of je uh, voorzieningen voor ouderen kan bouwen. Zou je dat zo bij hun neer kunnen leggen? Nou, ik denk dat we dat gaan meenemen in de werkgroep. Stel dat het dus heel duidelijk is. dat ja, naar echt... voren komt echt heel duidelijk. Dan gaan we dat meenemen in de werkgroep. Tussen ja. de KEI, de gemeente. Want ook de gemeente heeft hier natuurlijk uh, een rol in. En het huurersplatform. En dan zullen we zeker gaan kijken wat we daarmee kunnen doen. Ja. ja, want als het zo duidelijk uit een enquête naar voren komt. Dan moet je er iets mee doen. Dat wil niet zeggen dat wij de oplossing onmiddellijk ja, hebben. En daarom pak ik hem ook. Het ja. kan ook echt een, en, ja. een onderwerp. Het kan ook iets anders zijn. Ja, het kan ook iets anders zijn. Nou. Dat zijn zo'n beetje de stellingen. Um, vragen en stellingen. Vragen en stellingen. Ja. Interessante vraag. Wij vinden bijvoorbeeld een interessante vraag. Uh, een energielabel laat zien hoe zuinig een woning is en wat er beter kan. Hmm. Weet u of uw woning een energielabel heeft? Goed. Wij denken dat heel veel mensen dat niet weten, <kwijden> omdat ze daar geen idee van hebben. Nou, dat willen we wel inzichtelijk krijgen. Het echt een drama boven water. Dat mag wel enige ja. naam hebben. Ja. Want die energielabels. Die, uh, die mevrouw die dat moet doen. Die heeft nog zo'n stapel voor zich. leren. Ja. Um, en ik denk dat de meeste mensen dat niet weten. Dat denk ik ook. Maar ik dat moet Dat het dat... op te zoeken is. Uh, Energielabel van je, van je woning. Uh, is op te zoeken. En dan is het meestal schrikken. Ja. Uh, nou ik, ik ga je straks even vertellen. Hoe, het okay. hoe, hoe, hoe ik dat beleefd heb. Okay. Um, Bijvoorbeeld zo'n energielabel, is dat niet een, een, een ding voor de kei dan? Dat je ja. zegt van de hele flat doen we energielabel, ja. dat, want zij doen de dubbele beglazing, de, uh, de isolatie, Absolute. noem maar op. Ja, um, dat klopt. Je, kan, je moet het kunnen navragen in ieder geval bij de kei. Ja. ja. Um, de... Enquête is online, dus je moet hem online invullen. Ik wil even samenvatten terug naar... Uh, want uh, er zijn natuurlijk best wel mensen die niet in bezit zijn Klopt. van een computer. Als ik hem uh, online wil hebben, dan staat dat in de brief? Dat staat in de brief en dat is een link. En die link kan ik even voorlezen, maar dan moet ik even naar de brief weer. Dat dus is... iedereen krijgt vandaag de brief... Uh, uh, ...om de uitnodiging om mee te doen aan de enquête. Die lees je en dan kan je door naar de link. Klopt. Ja, en de link is www.woonbondonderzoek.nl-zandvoort. Als je dus per ongeluk de brief niet gehad hebt en je bent huurder van de Kei... <tie> ...dan kan je dit gewoon intikken... En dan kom je er vanzelf. En dan kom je vanzelf naar de enquête. Dus mocht je vandaag deze brief niet krijgen, dan kan je www.woombondonderzoek.nl. Onderzoek.nl. Onderzoek. Schuine strepen Zandvoort. Dan kom je Dat misschien in het Zandvoort geld. Um, ben je niet in het bezit van een computer, dan zijn er uh, mensen die zijn bereid om jou ja, te helpen. Daar zijn wij donderdag. Meer en wanneer zijn ze in de bibliotheek? Nee, nee, de bibliotheek niet. Okay, Daar kunnen in, de mensen lustpunt, naartoe. Ja. Om zelf. Uh, er, is, er is een computer beschikbaar voor een huurders van de kei. ...om daar hun enquête in te vullen. Er zijn daar meerdere computers okay. voor de inwoners van Zandvoort beschikbaar. Bij en die mogen de het gebruik dat gebruiken. Dat staat in het ook gebruik. in die brief. Ja. Oké. Okay. Dan uh, mensen die helemaal ook... niet uh, computerijst zijn... Die donderdag. Kunnen aanstaande donderdag. Aanstaande donderdag. Tussen 12, 10, november. 12 november. Ja. Tussen 10 en 12 uur. Ja. Uh, bij pluspunt. Daar zitten drie medewerkers die gaan ze helpen. Oké, okay, nou, uh, dat is een samengevat een... een uh, onderzoek naar de, uh, de wensen van de Zandvoortse huurders. Ja, met name naar de meningen van de Zandvoortse huurders. Naar de meningen. En daaruit gaan jullie ja. misschien iets destilleren. Of jullie zijn uh, lezen, het is nou iedereen is tevreden, kan ook. Knelpuntjes leiden, kunnen leiden. Door, uh, ja. doorgesproken worden in Arcade waar jullie onderdeel van zijn. En dat gaat dan weer naar uh, de grote huurdersvereniging De Kei. En wanneer is de deadline van, van oh ja. de... 22 november. Okay. Tot en met 22 november. Ja, zeker snel. Ja. Ja. Uh, 14 dagen, ja. Krijgen de huurders ook een, een, een terugkoppeling in hiervan? Ja, we uh, zijn voornemens om in ieder geval. Uh, de mensen krijgen ook een uh, verzoek of een vraag of zij aanwezig willen zijn op een bewonersavond die wij willen organiseren om de uitslag van de enquête te uh, presenteren. Men kan zich dus opgeven. Middels deze enquête, als ze dat willen. En uh, dat betekent dat we denken in januari uh, bewoners te kunnen uitnodigen voor de uitslag van de enquête. Okay. Want dat vinden we ja. wel belangrijk. Ja, ja. ja wij ook. Mooi. Want uh, ja. je kan wel een enquête ja. houden, maar het ja. moet ook een uitkomst zijn. Ja, ja um, mij ook. Ik dank jullie hartelijk voor de komst. Ja. En uh, wij spreken, denk ik elkaar nog wel, over de uitkomst hiervan. Ja. Dankjewel. Ik in een glas en het is zo lang geleden dat je ik ben ik ik weet hoe dat ik ben dat mijn deur altijd open staat. Ik weet dat je De eerste uur is uh... kunstgeschiedenis. Lieselotte Jong zit hier voor ons. Oh. Yeah. En... Goedemorgen Lieselotte. Ik ben er. Je bent er. En jij gaat weer een nieuwe cursus uh, geven. Kunstgeschiedenis. En het onderwerp is Dutch Design. Ja. Dat Waarom Dutch design? Ja, dat roept misschien uh, wat vragen op. Ja. Hè, omdat uh, ja, mijn uh, vorige cursussen... die gingen eigenlijk allemaal over uh, schilderkunst. Dat kon oude kunst zijn. Italiaanse schilderkunst uit de middeleeuwen renaissance. Hè, dat is eigenlijk mijn uh, specialisme. Omdat ik ja. tien jaar in het Bonnefante Museum in Maastricht heb gewerkt. Als conservator. Maar daarnaast ook moderne kunststromingen. Zoals uh, impressionisme, expressionisme... Surrealisme, Dali. Het is een heel gevarieerd uh, aanbod. En dit keer dacht ik... Nou, lijkt me een mooie gelegenheid om het eens een keer te hebben over design. Want daarin is ons kleine landje heel groot. En uh, ja, ik heb ook een uh, speciale band eigenlijk met dat onderwerp, omdat ik nadat ik tien jaar in het Bonnefante Museum heb gewerkt... misschien wel aardig om even te vertellen... Uh, heb ik het roer radicaal omgegooid, letterlijk en figuurlijk... ben ik op een uh, zeilbootje, niet meer dan tien meter... ben ik hier uh, het zeegat uitgegaan in IJmuiden. Het avontuur tegemoet. De bedoeling was een sabbatical hier, maar ja, aan boord... Ik kreeg tijd een hele andere dimensie. Dus ik ja. ben drie jaar uh, aan boord gebleven. Weg geweest. En al die tijd hebben eigenlijk de ontwerptekeningen... van de Italiaanse architect Aldo Rossi... die hebben eigenlijk maar ja, rondgezongen in mijn hoofd. En Aldo Rossi, dat is de architect geweest... die het nieuwe Bonnefante Museum in Maastricht heeft ontworpen. Een heel bijzondere man... En uh, wat zijn tekeningen ook zo bijzonder maakte was dat hij het niet alleen uh, ja, toespitste op het ontwerp van het gebouw maar hij betrok de hele cultuur erin uh, de geschiedenis van Maastricht uh, gebruiksvoorwerpen uh, palmen plaatste die erin dus iemand met een hele brede visie die eigenlijk alles met elkaar in verband wilde brengen en zo zie ik het eigenlijk ook want ja, mensen vragen dan vaak aan mij van... Goh, hoe kan dat nou? Je hield je bezig met schilderijen uit de middeleeuwen. Wat moet je met het huidig design? <lacht> Leg dat eens uit. Die begrijpen niet die overstap. Maar voor mij heeft het allemaal ja, met elkaar te maken. Het gaat eigenlijk om een gevoel voor kwaliteit... He, en dan maakt het niet uit of je een koffiekan ontwerpt... een schilderij maakt, een goed gebouw neerzet. <kwijnt> uh, je ziet ook prachtige vormen in de natuur. Uh, dus ik zie dat ook allemaal uh, veel breder. En uh, ja, dat wil ik eigenlijk graag overbrengen. En uh, vandaar dat ik nu dit onderwerp heb ja, gekozen. Ja, want Dutch design kan op alle manieren zijn, wat je net ja, al zegt. Hè? Ja. Schilderijen, uh, architectuur, uh, mode, mode ja, ook. ook ja. Valt dat er ook onder? Ja, ja? ja zelfs eten. Het ja. uh, design is, is ontwerp. Ja, om dus het, het terug te brengen naar het Die. Nederlandse. Ja. Ja. Dus uh, er het, wordt van alles ontworpen. Alles. Ja. Ja. Van, ja. Uh, van, van kookschotel tot, uh, tot gordijnrails. Ja, dat is um, ook zo. Ja. Ja. Je praat heel enthousiast over uh, het museum in, in Maastricht. Ja. Mm -hmm. Dat door een Italiaan ontworpen is. Uh, hoe stap je dan over naar het de Nederlandse design? Want dan zou het, als ik je zo hoor... Uh, heel erg interessant zijn om over de Italiaanse uh, architectuur te praten en ontwerpen te praten. Maar toch stap je over ja. naar Dutch design. Waarom is dat? Nou, ik vind het leuk dat je die vraag stelt. Want eigenlijk, als ik de titel van mijn cursus, uh, ik heb hem kort willen houden, Dutch design. Maar eigenlijk is het leuk om daar aan toe te voegen, made in Italy. Oké, okay. want ja, dat is het opvallende aan het verhaal. Wij hebben heel uh, geïnspireerde, uh, ja, vooruitstrevende ontwerpers die nieuwe wegen proberen te zoeken. Uh, maar het rare is dat het eigenlijk opgepakt is niet door de uh, Nederlandse fabrikanten, maar door de fabrikanten. In Italië. En dat heeft ermee te maken dat uh, ja, Nederlanders uh, die durven toch dat risico uh, niet, niet aan te gaan. Hè. Uh, maar ja, die jonge ontwerpers die werden eigenlijk gepresenteerd op de grote woonbeurs in Milaan. Mm -hmm. En dat was uh, in 1993. Uh, en. Toen werd dat initiatief werd genomen door Grijs Bakker en Renny Raamakers. En die hebben die jonge uh, ontwerpers daar gelanceerd. En dat sloeg in als een bom. He, die Italiaanse fabrikanten dachten meteen... hier kunnen wij wat mee. Want het Italiaanse design is heel mooi, esthetisch gezien. Hele hoge kwaliteit, mooie materialen. Maar juist... Uh, ja, dat vernieuwende van die jonge Nederlandse ontwerpers... vol humor, die de gekste dingen uh, verzinnen. Uh, en daardoor een veel groter publiek ook uh, aanspreken. Ja, daar, daarvan zagen zij dus de waarde in. Dus uh, ja, grote uh, fabrikanten, zoals Cassina... die ook uh, klassiekers uh, weer uitgeeft. Maar ook uh, Cappellini, die... Zijn met die uh, Nederlandse ontwerpers in zee gegaan. He, dus vandaar dat ik ook in de cursus um, Italiaanse klassiekers vergelijk met Nederlandse klassiekers. Denk bijvoorbeeld uh, aan de wereldberoemde stoel van Gerrit Rietveld, de ja, roodblauwe ja. stoel. Ja, ja. He, dat zet ik naast de Italiaanse mm. traditie en probeer van daaruit de lijn door te trekken naar het uh, hedendaagse ontwerp. Zijn dat trendwatchers, zeg maar? Ja, ja, ja, ja. Die, die spelen natuurlijk een hele belangrijke rol. Want ja, het is natuurlijk uh, uh, een beetje dubbelzinnig eigenlijk. Ja, wij gaan ervan uit dat die trendwatchers uh, zo kijken... dat ze van daaruit eigenlijk uh, kunnen herkennen wat het gaat worden. Maar omdat zij dat vermelden... Gebeurt dit ook heel vaak. Ja, Het ja, is eigenlijk andersom. Het zijn geen wortjes. Nee. Ja. Als de wortjes zegt het moet een rood stoeltje zijn. Dan ja. wordt het ook een, rood, het stoeltje. een rood stoeltje. Ja. Ja. Ja. Eigenlijk ja. is dat de wereld op schop. Ja, ja inderdaad. Ja. <laughs> Heb je um, grote voorbeelden van, van, van Dutch design. Die je aanhaalt. Van dit gebouw wil ik uh, met jullie uh, bespreken. En dat zet ik daarnaast. Een ander Italiaans gebouw. Nou, een mooi voorbeeld is natuurlijk uh, mijn museum, waar ik uh, tien jaar gewerkt heb in uh, Maastricht. Want dat was uh, destijds, en dan praat ik over de jaren 80, uh, eerste helft, uh, jaren 90 van de vorige eeuw. Uh, destijds was er eigenlijk een strijd tussen uh, Groningen en Maastricht. Want Groningen, met uh, directeur Frans Haks, die waren ook bezig met een uh, nieuw museumgebouw. En die kozen voor een ja, totaal andere vormgeving. Dus ook andere architecten... En in die tijd was het zo, hè, Maastricht was uh, Alexander van Gevenstein toen uh, de directeur. En het is heel knap dat hij uh, binnen de Maastrichtse politiek dat voor elkaar heeft gekregen. Want het museum dat uh, zat uh, oorspronkelijk aan het Vrijthof. En dan moest je door een warenhuis, te, door de <lacht> pinda's, <lacht> moest je je weg zien te vinden naar het museum. Hij heeft voor elkaar gekregen dat een prachtige locatie vrij kwam het uh, oude keramiekterrein waar die nieuwbouw gepleegd kon worden. En hij heeft bewust voor uh, Aldo Rossi gekozen. Dat is een uh, architect die eigenlijk meer uh, ja, uitgaat van harmonie... Dus meer vanuit uh, de traditie, het uh, esthetische aspect... maar wel met een eigen tijdse draai eraan. Maar bijvoorbeeld die koepel die het uh, Bonnefante Museum kenmerkt... dat is natuurlijk toch even een teruggrijpen Italiaans, op de oh, ja. Italiaanse uh, architectuur. Ja. En in Groningen gebeurde dus precies het tegenovergestelde. Daar werden uh, architecten, dat was eigenlijk een team... van uh, Mendini, Philippe Stark, Koop Himmelblauw... Ja. Uh, die werden uitgenodigd om daar een ja, spraakmakend gebouw neer te zetten. Mm -hmm. Ook op een krankzinnige plek. Ja. In het water. Voor het station. Mm -hmm. <laughs> en ja, ja dan ja. waren mensen die waren of voor Maastricht of voor Groningen. Omdat ze dus zulke uiteenlopende projecten waren. Ja, ja, ja. Uh, even terug naar de kussens, Dutch Design. Ja. Uh, waar wordt die gehouden? Dat uh, doe ik... Uh, bij Beach Club nummer 5. Dus uh, aan het strand, aan de Boulevard. En dat heeft een groot voordeel. Ik heb het daar eerder gedaan. Ik heb het trouwens op verschillende plekken gedaan hoor. Ooit ben ik uh, begonnen in het, uh, ja wat ze hier noemen, het jeugdhonk. Ja, dat ja. ja, ja. ja, klopt. Ja, aan het kerkplein. Ja. En uh, ik heb ook wel eens uh, de cursussen gedaan in het uh, museum op uitnodiging van destijds Sabine Huls. Mm -hmm. Dat was natuurlijk ook een uh, hele geschikte locatie. Uh, maar het voordeel van uh, Beach Club nummer vijf, dat is dat uh, ja mensen die uh, blijven na afloop nog een drankje drinken gezellig napraten. Je relaxe sfeer. Ja, ja. en dat schept toch een, uh, een onderlinge band. Ja. Hè, want je komt op die manier... toch anders in contact met mensen. Ja, als je na nou afloop nog even... Ja, het, uh, over, uh, over de cursus kan, kan hebben... na kan praten... Ja. hoort ja. waarom mensen... Ja, iets, uh, de moeite waard vinden... of juist niet. Hè, dat, uh, dat schept een band. Mm -hmm. En dat ja. merk ik um, ook. Ja, ja. Ja. Is het een vaste groep uh, ja. cursisten? Ja. Ja. Ja? ja, eigenlijk wel. Ik heb een vaste kern... Want ik zeg altijd, nou ik heb een uh, minimum aantal deelnemers nodig van tien. Ja. Maar de cursus is altijd doorgegaan. En soms heb ik er wel met dertig gezeten. Oh. En ik kan ook nu alweer verklappen <laughs> dat we inderdaad echt van start gaan. Uh, donderdag 12 november. Want ik heb het minimum aantal deelnemers okay, alweer nou, bereikt. Dat is mooi. Ja. 12 november in uh, ja. Beach Club 5. Uh, hoe, ja. Hoeveel dagen zijn er uh, cursussen? of is het ééndaags? Het zijn drie weken achter elkaar op de donderdagavond. En ik zit in dat uh, ritme omdat ik gemerkt heb dat mensen dat heel plezierig vinden. Dat is de overzien, uh -huh. dat duurt ja. niet het hele winter <kugels> He, Dus dan heb je ook nog ruimte over voor andere dingen. En dit, die drie donderdagavonden zijn heel makkelijk uh, in te passen. En Ik doe dat dan één keer met uh, een bepaald onderwerp in het najaar. En één keer in het voorjaar. Dan hebben we weer een nieuw onderwerp. Ik heb er weer wat bij staan. Ja. En van hoe laat tot hoe laat? Ja, goede vraag. <laughs> ik heb nu de locatie, ik heb de data en nu de tijden nog. Ja, dat is van 8 uh, uur af. Dan starten we. En dat duurt zeg maar tot uh, kwart voor tien. Meestal. Uh, ja, loopt het iets uit dat is afhankelijk van hoe snel ja. we de koffie en de ja. thee doen in de pauze. Ik hou altijd een kwartiertje, tien minuten pauze. En dan krijgen mensen ook de koffie of mm -hmm. thee aangeboden van mij. Hè, omdat ik het leuk vind leuk. dat ze meedoen. Dus op die manier is dat dan uh, georganiseerd. Gezien de tijd moeten we hem heel snel en kort samenvatten. Want er is natuurlijk ook kosten aan verbonden. Ja. Daar zijn ook kosten aan verbonden, ja. En dat is uh, het uh, cursusgeld voor die drie avonden in totaal. Dat bedraagt 50 euro. Dat is, uh... Voor 50 euro kan je een uh, kunstgeschiedenis uh, Design, Dutch Design volgen bij Beach Club uh, 5. Ja. 12, 19 en 26 november. Uh, opgeven kan ik dat via... Even kijken, www.kunstinform.nl? Ja, dat kan via mijn website, inderdaad. www.kunstinform.nl. En uh, ze kunnen zich ook uh, telefonisch opgeven en dat is dan mijn 06-nummer. Dus 06 48 44 36 23. Prima, Lieselot, ontzettend bedankt voor de toelichting uh, op de cursus. We wensen je heel veel plezier. En uh, nou, als mensen zich op willen geven, kan dat bij www.kunstinform.nl of ze kunnen jou bellen op 06 484 436 23. Helemaal goed, dankjewel bedankt. en veel plezier. <laughs> dankjewel, Lieselot. Graag gedaan. Ja, sorry, ik ben nog